Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote kans dat je vanmiddag misgrijpt bij het groenteschap bij de Appie. Want vooral versproducten kunnen lastig geleverd worden... door de staking bij dis distributiecentra. Mensen die daar werken willen een hoger bedrag zien op hun loonstrookje. We hebben een enorme inflatie in Nederland. En uh, we vinden dat de werkgever uh, wel een gedeelte maar compenseren. De vakbonden eisen tot 14% meer salaris. Albert Heijn wil niet verder gaan dan de helft. ING heeft een storing. Als je daar een rekening hebt, kun je sinds vanochtend geen geld over maken. Online regent het klachten... Vandaag krijgen veel mensen salaris, dus de timing is niet zo handig. Vorige maand gebeurde precies hetzelfde. ING weet nog niet waardoor de storing komt. De biergooier van 18, die werd opgepakt tijdens de wedstrijd van FC Groningen tegen NEC, is weer vrij. Hij gooide een beker bier naar de grensrechter. Door zijn actie werd de wedstrijd in de 18e minuut gestaakt. Of er ook aangifte tegen de biergooier is gedaan, weten we nog niet. De wedstrijd wordt morgen zonder publiek verder gespeeld. En in Griekenland gaan ze nog een stapje verder qua supportersgeweld. Na afloop van de topwedstrijd tegen AEK Athene kwamen tientallen hooligans van Olympiakos het veld op. Ze bekogelden de politie in het stadion met stoeltjes en staken vuurwerk af. Ja, de supporters waren kwaad omdat hun club met 3-1 had verloren. Onder meer door een penalty in het laatste deel van de wedstrijd. Het lijkt erop dat Olympiakos daardoor kansloos is voor het kampioenschap dit jaar.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 Zin in ZFM. -M -M. Met nu. ZFM luncht. them. But what's stand tall Zonder spaten wij geen zaken En daarna weer die kampioenen dingen, ik pak ze aan Moes weer lean, zo van dag dus te dan Twintig jaar in deze olle dan mijn achterbank In een feeder laat je weten dat het anders kan Ik kan ze niet lach Nog een rondje, ik lach Half vol of half vast Leef, het doe je na, na, na, na Ik kan ze niet lach Nog een rondje, ik lach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 Drank je door, dans je door Raad je toe, lach je toe Geen stress, little mama, I look after you Ik kan ze, ik lachen Nog een rondje ik lach Half vol of hou vast Lee, het doe je na na na na Ik kan ze, ik lach Nog een rondje ik lach Half vol en na vast Lee het doe je na na na na Doe doe doe do, do to to to to to to Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het toeslagenstelsel moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Dat zegt het hoofd van de inspectietoeslagen Bart Snels in Dagblad Trouw. Volgens Snels komen door dat stelsel nog dagelijks mensen in de problemen. Tot nu toe hebben 60 Nederlanders Soudaan veilig kunnen verlaten. 15 Nederlanders vlogen vannacht naar Jordanië. Eerder gingen er al tientallen Nederlandse evacuees mee met Duitse en Franse vluchten. De Russische Zwarte Zeevloot heeft een Oekraïnse droneaanval afgeslagen op de thuishaven Sebastopol. Dat zegt de hoogste Russische bestuurder van de stad op de Krim. Oekraïne heeft nog niet op het bericht gereageerd. Het weer, een combinatie van regen en zon, het is ongeveer 11 graden. I begin to think I understand And it You and I have always been Never and ever I see myself within your eyes And that's all I face of toast watch the evening I'm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 It hey, hey, hey, me This guy This guy's in love With you Yes I'm In love Who loved They say Not I'll just die.